Uur. Juri Stenitski met het NOS-journaal. Op de Brusselse luchthaven Saventum was het vanochtend een chaos. Reizigers moesten soms meer dan drie uur wachten, waardoor ze hun vlucht hebben gemist. De Belgische premier Michel heropende gisteren een deel van de vertrekhal, want die was na de aanslagen van maart gesloten. Vandaag draait de luchthaven voor het eerst weer op 80% van de capaciteit. Een SP-raadslid uit Soetemir heeft een voorwaardelijke boete van 350 euro gekregen... omdat hij collega-raadslid en oud-minister Hilbrand Nawijn een racist had genoemd. Dat gebeurde vanwege de mogelijke komst van een islamitische school in de stad. De SP'er moet de boete betalen als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Vlak voor het verstrijken van de deadline zijn er zaterdag 165.000 belastingaangiftes gedaan. Tot gisteren konden mensen aangifte doen. In totaal heeft de Belastingdienst nu 9 miljoen aangifte inkomstenbelasting binnengekregen, en waarschijnlijk worden dat er 12 miljoen. Veel mensen hebben uitstel aangevraagd. Volendam neemt maatregelen tegen de drukte door toeristen. Vorig jaar kwamen er bijna 1,5 miljoen mensen naar het Vissersdorp. Vaak worden die met busladingen tegelijk afgezet. Een Volendamse wethouder wilde de overlast beperken door een dienstregeling in te voeren voor touringcars, zodat toeristen niet allemaal tegelijk worden afgezet. Ook worden er folders uitgedeeld waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de bewoners. Als Ajax zondag landskampioen wordt is diezelfde dag al de huldiging. Die is in het Arenapark naast het stadion. De Ajaxiden worden om half acht verwacht meteen na de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Het is nog niet bekend wat de gemeente Eindhoven doet als PSV de titel pakt. Het weer, veel zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Vannacht wat regen. Morgenochtend trekt de regen weg en klaart het op. Het wordt dan een graad of 13. Later deze week wordt het warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de a 7 is Dam Danover. Er wordt gewerkt in beide richtingen bij Wochnum. De linkerrijstrook is dicht. Daarom staat er 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort Lunch. Goedemorgen Dolly. Goedemorgen Charles. Wat had je een uh, lange intro? Ja, ik uh, <laughs> ben vandaag een beetje lang van stof. Oké, oké. Ze kunnen ongeveer een aankondiging verwachten zo van anderhalf uur. <laughs> en in de laatste half uur hebben we ook nog een stukje muziek. <laughs> Het is echt weer maandag. He? Ja, het is echt weer maandag. We <laughs> moeten weer even in de week komen. wel gezellig dat je er weer bent. Heb je een beetje van ja. het weekend genoten? Want we hadden wel mooie week gisteren. Ja, ja is, man, geweldig. Ja, nou ja, ik ben maar lekker in de tuin begonnen samen met Sam. Ja. Je... hebben we een beetje het onkruid aan het wegtrekken geweest je en bent zo. Je bent er weer ingetuind. Ik ben er weer getuind, <laughs> ja. ja. Mijn god. En ik, ben... uh, ik was zaterdag voor uh, CFM uh, bij de um, Open Dag van de KNZM. K -n... Ja. Ja? ja? Koninklijke Nederlandse ja. redding. KNRM. Ja. ja. En uh, dat was hier op Zandvoort dan. Ja. En dan uh, konden alle uh, redders uh, aan wal, dus de donateurs... die uh, konden met de Annapolis mee, maar ja... Helaas, de Annapolis ging stuk ja, veel niks tijdens meer aan de, te de testvaart. Nee, nee, voor die dag niet meer, nee, want de monteur moest uit Tessel komen. Ja. Dus dat ging hem niet meer worden. Maar ik heb gehoord dat, uh, dat de dag overgedaan wordt. Maar desalniettemin was het er uh, heel erg informatief en, en uh, gezellig. En uh, je kreeg uh, bij een consumptie een lekker stuk appeltaart. Kijk. En er was van alles te zien, te krijgen. En eigenlijk was dat op zich, vond ik hoor, ja. al uh, ruimschoots de moeite waard om er naartoe te gaan. Nou, en als dus, het zonnetje erbij schijnt, is alles goed, toch? Ja, dat, dat was ook. Het was heerlijk weer. Dus... Ik heb uh, ja. mijn vriendin en mij gisteren getrakteerd op een dagje Valkenburg-Lingburg. Ik zag het. Wat ja. is dat mooi, hè? Ja, dat is een mooi dorp, hoor. Nou. En, uh, uh, Maastricht is ook leuk, maar daar zijn we niet uh, heen gegaan. Want ja, je hebt maar een dag en uh, je moet kiezen. Maar ja. Valkenburg was uh, ja, ook door zon, oh, ja, door zon en leuk, uh, Heel heen. gezellig druk. Niet te druk dat je overloopt. Nou, ja. Dus, uh, nou, en leuk foto's geschoten en zo, en uh, lekker gegeten en uh. nou. kijk eens Wat aan. Wat wil een mens nog meer? Wou ik zeggen, die, uh, die heb je mooi in de pocket, dat pakken ze je niet meer af. Zo is dat, maar He? ze zeggen tegen mij wel, duif, doe nou een beetje slow down, jongen. Doe nou ja, een beetje ja, slow down. Ja, dat vind ik wel, slow down a little bit, you. En place to go En die vindt dat ook. Waar je zeggen? Ik zeg hij kind je. Ja. ja. Every morning there's another star. rustig aan, uh, allemaal doen. Dat moet van uh, Douwe op. En dan gaat hij mee naar het Songfestival. En dan ga ik aan Dolly vragen. Hoe groot zijn de kansen dat hij daarmee een hoog succes gaat scoren? Jij als uh, uh, ja, prognoste. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, 50-50 nou, uh, zou een beetje hoog ingeschat zijn. Ja. Nee, ik weet het niet. Nee, je weet niet. Ik weet ook helemaal niet wat die anderen allemaal gaan doen. En Tegenwoordig, of tenminste tegenwoordig. Dat is natuurlijk al jaren zo. Met, met al die uh, oostbloklanden die elkaar ja, over de streep een, trekken. En, dan wordt het steeds lastiger. hè? Dat is alweer een oostblokland uh, favoriet. heb ik begrepen. Rusland, Is dat zo? Ja, Rusland. Uh, oh, oké. Okay. Dat was in de wereldrijd door. Daar was Douwebob ook. En dan een oh. fragmentje ervan zien. Dat was ook wel ja. goed hoor. Dat, dat zonder meer. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Bob zegt zelf. Ja, dus, ik heb het geluk dat er een hoop uh, groepen en, en bandjes. En, mm. Dus, uh, he, dus weinig, weinig solisten zijn. Oh, Okay. Dus, dus misschien dat ik daardoor mijn eigen onderscheid. En, Ach joh, je weet, het, je weet het toch nooit. Maar ik vind het wel een lekker nummer, toch? Het is een prachtig nummer. Ja, ja tuurlijk. Nou, en ik ben uh, inmiddels al vijf jaar over de 64 heen. Ja. ja. Maar toen ik 64 werd, toen vroeg ik me toch af... Wil je me nog verzorgen? Waarschijnlijk hebben de Beatles daar een antwoord op. Helemaal goed. <laughs>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 Wel door voet uit, dus dat, gaat helemaal, dat is helemaal goed gebleven. Ja. Uh, de afgelopen vijf jaar, 64, en nou al, ik, ik volgend jaar al 70. Doe je, ja, het is niet te, niet te geloven. geloven. Ik, ik had 71 kunnen zijn, maar ik ben een jaar ziek geweest. Hè? Dat, is, uh... dat is er tussenuit. Ja ja, ja, ja, ja, die deed niet mee. Die deed niet mee. Hé, <lacht> hey, uh, we hebben hier nog een wereldberoemde artiest in, in, in, de, in de studio. Hè? Want uh, volgens mij zit Sem uh, daar ergens tussen. Ja. De, ja. <lacht> die ja. heeft volgens mij in theater gestaan met Brigitte Kaandorp, toch? Ja, dat is zeker. Naast haar heeft hey, hij gestaan. Nee. Hé, hey Sam, Bij hoe, en, hoe, hoe, was dat? hoe was dat? Ja, dat was echt leuk. Ja, vertel eens. Wat, wat heb je allemaal meegemaakt? Uh, alles en nog wat. Heel veel eigenlijk. <laughs> ja. In één keer. Ja, geweldig. Want heb je heel lang moeten repeteren voordat je uiteindelijk die voorstelling kon doen? Of viel dat ja. mee? Nou, nee, het viel niet echt mee. Oh jee. Nee, ze waren in, uh, in de zomer al begonnen. In de zomervakantie. Ja. Ja. ja, waren natuurlijk best wel veel kinderen. Omdat de kinderen maar een x-aantal voorstellingen mogen spelen... in verband met de kinderarbeidstijdenwet. Ja, ja. Dus er waren iets van 36 kinderen... die allemaal klaargestoomd moesten worden... voor een, uh, een grote of een minder grote rol. Ja, ja. En uh, nou ja, Sam, zeg jij maar, welke rol speelde jij? Uh, Tiny Tim, Caleb Camel, Caleb Camel. Tiny Tim? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is dus in het... In het uh, Sorry, nou moet ik steeds hoesten. Ja. Uh, in het originele verhaal van Scrooge, daar, daar draait het dus om Tiny Tim. Dat, dat mannetje wat echt uh, dochtershulp nodig heeft. Ja. Maar uh, omdat Brigitte Kaandorp gevraagd, wat voor dat, gevraagd was voor dat stuk. Ja, zij is een vrouw, dus ze kan moeilijk uh, een mannelijke Scrooge spelen. Ze had wel gekund, maar zij hebben destijds het verhaal dus veranderd naar... Uh, uh, Scrooge en Marley, dat het uh, twee uh, Bloemendaalse kakwijven waren. Mm -hmm. Ja, zo heeft ze het zelf verteld, hoor. En um, uh, Marley, die was dus dood. En uh, Scrooge heette dan niet Scrooge, maar dat was Loes. Ja. En uh, Loes, die woonde in een grote Bloemendaalse villa... en zat een beetje aan de grond. en uh, nou, Een beetje een fraudeleus vrouwtje... om maar met allemaal dure merken te kunnen lopen. En die had dan ook een Marokkaanse werkster... Okay. En uh, die, die buiten ze best wel uit en uh, daar was ze ook heel neerbuigend tegen. En die Marokkaanse werkster, die had dan een zoon. Ja. En die was hevig getraumatiseerd omdat <coughs> de vader van het gezin. Die had uh, ze gezien, dus vrouwen en kinderen, in de, uh, uh, in de woestijn achtergelaten. En uh, die was zelf vandoor gegaan. En die moeder met kinderen heeft dus een hele barre tocht moeten maken om weer terug in Nederland te komen. Ja. Nou ja, goed. En Sam speelde dus het, het, het getraumatiseerde zoontje. Oké. Okay. Ja, dus die had best wel een grote rol in dat hele gebeuren. het oh, lijkt me best wel moeilijk om, om ja, een emotierijke emotie, uh, rol. Lijkt me. Ja, zonder maar, woorden. Ja. Ja. En, uh, maar dat, dat ging goed, hè, Sam? Ja, heel goed. Hey, hey, en, en nou weet ik dat Lea bijvoorbeeld... Dat is jouw ja. nichtje toch, hè? Zo nee, zijn tante. Was oh, zijn tante. ze tante, nee, maar niet kwalijk. Nou, Lea, uh, die, die, die zit uh, op, op een uh, opleiding voor actrice. Hè? Om, om... Nou, gaat ze dit jaar beginnen. Ze is ja. toegelaten tot de ja, toneelschool. Ja. Uh, uh, zou, zou jij dat nou ook willen, Sam? Of zeg jij van nou, ik, ik word liever loodgieter of brandweerman? Nou, <laughs> dat weet ik dus nog niet. Nee, maar... Ik wil ook weer doorgaan in het acteren, maar ik wil ook andere dingen gaan doen. Ja, Dus je hebt eigenlijk uh, zoveel leuke dingen in je leven waarvan je zegt van ik zou dat wel willen en ik zou dat wel willen dat die echte keuze voor... Uh, maar je kan ja. natuurlijk acteren, kan je er altijd bij blijven doen. Wat je ook wordt natuurlijk. Kan je als hobby natuurlijk acteren. Ja. Ja, ja, dus klopt. Dat. klopt. Uh, nou, hartstikke leuk dat je hier in de studio bent. Ik heb net een lekker bakje koffie van je gehad. Dankjewel. <lacht> dus, ja, dus dat was helemaal goed. Hé, <lacht> hey, uh, we gaan even, even swingen. Gezellig. Dit is Michelle voor dat Dit voor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 Ja, het zijn nu nummers, dan kan je daar gewoon niet bij stil blijven zitten. En ik keek zo tussen mijn schermpjes door... en ik zag het daar aan de andere kant ook bewegen. <laughs> nee, <laughs> ook bewegen. Nee, dat is toch niet mogelijk om stil te zitten? Dat gaat niet. Lekker, hè? Ja, wat dat betreft, die Bruno Mars, het is toch wel een hele aparte, hoor. Ja, want want... het was niet alleen Bruno Mars, hè. Het was uh, ook nog, uh, even kijken, hoe heet die andere meneer ook weer? Uh, Mark Ranson. Ja, oké, okay, maar goed... Als je toch nagaat wat die Bruno Mars wel de afgelopen jaren... allemaal al geschreven en gedaan heeft en uitgevoerd... het is echt... Wat mij betreft hoort hij ook, uh, je hoort altijd wel hè, die, die hele grote, dan altijd uh, dezelfde namen. Maar ja. ik vind dat hij daar ook wel eens een keer aan toegevoegd mag worden. Want met, met de, dat hele oeuvre wat hij al op zijn naam heeft staan. Ja, ik heb ook al uh, uh, fragmenten van hem gezien met Stevie Wonder en met, met Sting. Man, man, man, man. En, uh, ja, want er zijn zoveel man. nummers waarvan de mensen echt niet weten dat het echt van Bruno Mars afkomt. Want hij is eigenlijk geen uh, performant artiest, hè? Hij was altijd schrijver. Okay. Hij zei, op een gegeven moment is hij, is hij het maar een keer zelf gaan doen. En ja. Dat werd zo'n succes. en Toen had hij de smaak te pakken. Okay. <laughs> hey Sam, hoe vond jij het? Ja, hou, ja. hou je hiervan of heb je, heb je een andere smaak van muziek? Nee, ik hou hier echt van. Dit vind ik echt de leukste muziek wat er bestaat. Kijk, kijk, kijk. <laughs> je houdt mag... ook wat dansen, hoor. Je, ma je mag blijven. <laughs> hey Dolly, ik heb een verrassing voor je. Oh jee. Als je naar buiten kijkt. Ja? Het regent mannen. Oh, dan haal ik gauw mijn netje. <laughs> Ja, it's raining man en uh, ja, Dolly met de schep naar buiten. Ja, ik, kan, ik, moet, ik moet het gewoon loslaten want that's the way it is. Voor uh, het regionale nieuws van start gaat. The way it is, Bruce Hornsby. Don't look like they do Hey old man How can you stand to think that way Did you really think about it Before you made the rules You said oh, That's just the way Uh, kijk op mijn klokje, luister uit. We hebben nog 15 seconden te gaan. En ik moet allerlei handelingen verrichten. Ook hier om, uh, om het allemaal goed te laten verlopen. Maar dat gaat allemaal wel lukken. Dat, uh, daar ben ik nou weer niet zo heel erg bang voor. Alhoewel. Uh, uh, uh, nou goed, in ieder geval. Uh, uh, ik geloof dat mijn uh, collega Dolly Tempirik uh, er helemaal uh, klaar voor zit. Dus we gaan. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, inderdaad het regionale nieuws van 2 mei 2016. Afgelopen nacht is rond half twee in de Steenstraat de Zandvoort... een woninginbreker aangehouden. De inbreker werd betrapt door de bewoners... en vastgehouden totdat de politie ter plaatse was...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 Want omstreeks half vijf hoorde een oplettende bewoner... van de Bos- en Duinlaan in Bloemendaal geluiden op straat. Op het moment dat hij naar buiten keek... zag hij een man met een zaklampje in een auto zitten. De getuige twijfelde geen moment en belde direct 112. Nou, en toevallig reden politieagenten letterlijk om de hoek... waardoor ze binnen één minuut ter plaatse waren. Ondanks dat de verdachte zich probeerde te verstoppen in de auto... kon hij direct worden aangehouden... Nou, de verdachte bleek een groot deel van het dashboard... als mede het ingebouwde navigatiesysteem te hebben gedemonteerd. Naast diverse gereedschappen had de verdachte ook meerdere goederen in zijn bezit. En onder deze goederen waren onder andere enkele ray zonnebrillen. Mist u uw zonnebril na aanleiding van een autoinbraak in Bloemendaal of omgeving? Of is er afgelopen nacht in uw auto ook ingebroken en bent u dingen kwijt? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 en vraag naar het bureau in Zandvoort. Ik wilde toch even weten uh, melden want ik vind dat Prewonen een uh, hele goede stap heeft gedaan. Zij investeren namelijk in energiebesparing en duurzaamheid. En in één jaar plaatste de corporatie in Haarlem en Beverwijk. 3700 zonnepanelen op de platte daken. van zo'n 70 galerijflats en portiek etagewoningen. de zogeheten gestapelde bouw. Nou, drie flats aan de Ekemaastraat in Haarlem zijn al voorzien van zo'n 275 zonnepanelen. Voor de huurders levert zonnestromen besparing op in algemeen elektraverbruik. En daarmee kun je dan denken aan bijvoorbeeld de lift, de verlichting, de deuren en de hydrofoor. Dat is een installatie voor de druk van de waterleiding. Nou, chapeau! Tegenstanders van windmolens voor de kust zaten vanaf donderdag in Estafette op de paal bij Noordwijk. Actievoerders van Vrije Horizon en Verzet zitten ieder zes uur per dag op het gevaarte... dat vorig jaar bij de Zandvoortse strandpaviljoens Stalassa en Ahoy stond. Tien dagen lang en 24 uur per dag... zit er om de zes uur een nieuwe actievoerder bovenin. Ook vier Zandvoorters trotseerden de kou, de regen... en de soms harde wind en hagel. Want die hebben ze dus echt meegemaakt in de afgelopen tijd. Irma de Jong van Middelkoop... Peter Bluis, Albert Korp en Ronde Jong ontvangen van ons heel veel complimenten over dat ze daar toch weer zijn gaan zitten. We zijn jullie dankbaar, jongens, voor de strijd. Nou, dan nog een laatste bericht over Zandvoort. Kijk, Zandvoort wil een gemeente zijn waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken, recreëren. En dat doet de gemeente samen met de inwoners en haar ondernemers. Een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het prettig wonen en werken is in Zandvoort... is het sanctiebeleid drank en horeca. Nou, de, afgelopen, de afgelopen weken zijn bewoners en ondernemers in de gelegenheid gesteld... om een enquête over het sanctiebeleid drank en horeca in te vullen. Aanvullend wil de gemeente tijdens een bijeenkomst op 9 mei... de ervaringen, opmerkingen en suggesties vernemen en van gedachten wisselen. Aan de hand van enige voorbeelden wordt ingegaan op hoe het beleid werkt... en daarnaast wil het gemeentebestuur ook onderwerpen aan de orde stellen... die er in de enquête uitsprongen. Zoals bijvoorbeeld communicatie voorafgaand aan een evenement... over de te verwachten overlast en wat wordt verstaan onder lichte... en zware overtredingen en wat betekent dit voor de op te leggen sanctie. Nou, op welke wijze kan goed gedrag van ondernemers worden beloond... en wat zou u willen over de opgelegde sancties? Of wat zou u daarover willen weten? Nou, wilt u daarbij zijn? Iedereen is van harte welkom. U hoeft u niet van tevoren aan te melden. En uh, de datum is dus op maandag 9 mei volgende week. Aanvang 8 uur tot half 10. En het is in het raadhuis en de ingang is via het bordes op het raadhuisplein. Tot zover het regionale nieuws. Het Westkust West weerbericht van vandaag luidt als volgt. Vanmiddag neemt vanuit het westen geleidelijk de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 12, 13 vlak aan zee en naar 16 in het oosten van de regio. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... met vanavond wat lichte regen en komende nacht enkele buien. Dus haal de was naar binnen en alle kussentjes. De zuidwestenwind draait naar noordwest... en is matig over land vrij krachtig aan zee... en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of acht. Morgen dan beginnen we de dag met wolkenvelden... maar geleidelijk klaart het op... en vooral in de middag schijnt de zon flink. De matige tot krachten noordwestenwind neemt langzaam weer in kracht af. en De temperatuur stijgt naar 10 graden vlak aan zee en naar 12 elders in de regio. Al dus het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Nostalgie van de drifterskissing in de back row. Hè. Moet je, je voorstellen, zo'n grote parkeerplaats... vol met allemaal uh, van die oude Amerikaanse uh, Chevrolet's. Die open auto's, zeg maar, die, die, die cabriolets En dan uh, een mooie film natuurlijk, want het is een soort openluchtbioscoop. En dan op de achterste rij, de back row. Uh, en daarna met je vriendinnetje lekker zitten knuffelen. Nou, dat is toch weer geen... <laughs> Uh, het roept toch een beetje herinneringen op, uh, Dolly. Ja, toch? Je hebt hier, je, je hebt hier wel niet zo'n open list over Nederland. Althans, ik, ik zou het niet weten. Hè? Is dat hier in Nederland? Nou, we, we hebben binnenkort eentje op, oh. uh, op het strand. En dan kan je vanaf een uh, bubbelbad op het strand naar een film kijken. Oh. Want dat is, het, uh, de, die, dat is het evenement... dat eerst is geworden met de pop-up wedstrijd. Oh, okay. En we hebben... Um, <laughs> jaren geleden... Ja. Nou, daar spreek ik echt over heel wat jaren terug... Mm -hmm. hadden we ook iemand die dat initiatief had genomen... waarbij er in het zomerseizoen... regelmatig films werden vertoond... op het strand. Ja. Met een heel groot scherm, want... Ik heb daar nog wel eens uh, promotie voor gemaakt. We kleedden als uh, heel sexy politieagenten. Oh. Samen met een uh, zeer sexy vriendin van mij. ja En dan liepen we in die, in die kleding. Dan was nou, je uh, ge geen uh, Beverly Hills kop, maar Sandwoord kop. Ja, echt <laughs> jongen. We hebben gegild. Verschrikkelijk. Ja. We moesten iedereen aanhouden. En uh, ja. dan kregen ze als bekeuring zo'n uh, kaartje voor de film. Ja. En nou, we hebben de meest kolderieke dingen meegemaakt. Maar ja goed, ieder café waar je in kwam, daar kreeg je natuurlijk wat te drinken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment op de avond waren we in zo'n feeststemming dat wij stonden op de tafels te dansen met die politiekleding aan. Ja. Dus al die, die... Al die toeristen die stonden ja, te ja, kijken. De... Ze zijn gek <laughs> hier in Nederland. <laughs> je had net zo goed een boerkaan kunnen trekken. Oh want, jongen, wat een Want Die heer zei dolly Do islam natuurlijk. <laughs> Hey, maar wat leuk. Maar goed, want, uh, dat, ja. dat, uh, dat, uh, vandaar dus dat ik nog weet dat we het hier wel gehad hebben, een openluchtbioscoop. Uh, ja, maar vertel eens, heb jij wel eens stiekem met je vriendje vroeger in de auto op een plekje gestaan en lekker zitten knuffelen? knuffelen? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Weer, weer ja. niet, hè? Ja, nee, dat is toch maar, spannend. Ja, je moest wel de, de, de Marcel hebben dat je een autootje had natuurlijk. Want had je, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. In, ja. in mijn tijd was dat nog niet zo. Hoor. Dan moest je op de trekkaart. <laughs> In de <laughs> <laughs> Ook gezellig trouwens. Ja hoor. Ja ja ja ja, ja, ja. ja, ja. met zo'n uh, zo houten kar met een ezel ervoor natuurlijk. Ah, ja. Gezellig. En dan zei je je don't stop. <laughs> you know, I was, I was wondering, you know, if... till you get enough. It's <laughs> got a lot of power. Huh? It makes me feel like King of Pop, Michael Jackson. Ja, de komende dagen doe je uh, toch weer een beetje terug, beetje treur, uh, is. Wat dan? Ja, de 4e mei komt er. Oh ja, maar daarna weer de 5e mei. Ja, dus dan ja. hebben we weer lol. Ja, ja. ja. ja. ja. Maar uh, zegt het jou iets, die dode herdenking? Ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. ja, toch zijn er mensen die zeggen van... nou, uh, laat maar, want er is overal oorlog. Hè? Ja, kan je ook voor kiezen. Ja. Maar uh, het, uh, uh, uh, de, die oorlogen zijn natuurlijk weer niet onze oorlog. En um, die oorlogen zijn toch meer uh, uh, van de een die staat tegen de ander. Mm -hmm. En de oorlog die uh, de slachtoffers van de oorlog die wij herdenken... dat was natuurlijk een wereldoorlog... Met, met een gigantische holocaust. Ik bedoel, dus ja. toch even een ander kaliber oorlog. Ja, dan... maar ik, ik, ik volgde het was op de radio vanmorgen, op ja. de nationale radio. Ja. Was er ook een discussie Ja, van ja, uh, wat, wat uh, de mensen van IS doen. Ja. bevolking onderdrukken en massaal uitmoorden enzovoort. Ja. een beetje hetzelfde. Uh, nee, vind ik anders. Ja, ik, ik ook nee, wel hoor. Ik, ik ook vind wel, niet maar. dat je het met elkaar kunt vergelijken. En uh, luister, als er een, een, een, een dag zou komen... Een, een vaste dag met een moment... Waar, uh, waarop we twee minuten stil zouden zijn. en eerbied zouden tonen. voor de slachtoffers van IS. zou ik daar ook aan meedoen? Ja, natuurlijk. Want en, niemand mag slachtoffer worden. En, van het van een, door het wangedrag van een ander. in een oorlog of gewoon in vrede. Maakt niet uit. Meestal dictators. Nou ja, Hitler was ook zo'n figuur, natuurlijk. Maar Precies. als je. Erdogan bijvoorbeeld. is dat toch ook zo'n. Ja, die, ja, met die de gaat de toch gewoon veel te ver, man. Ja. Ach, wat, wat erg. En, en, en niemand, je hoort niemand bijna erover. Af en toe hoor je iemand sputteren. Maar. Hebben we enig idee wat die man kan gaan bereiken? Ik heb er helemaal geen idee. Waar hij mee bezig is. Ja. En Karretjes en, en, natuurlijk. En die andere. Melozovic, met Melozovic. Met, met Zabrenica en zo. Dat zijn ook allemaal van die, van die massa ja. naar Genocide players, zeg maar. Dat ja, is toch verschrikkelijk. Ja. Je kan het toch niet maken. Wat, wat, wat heeft het allemaal voor nut? Wat levert het nou uiteindelijk op? Wat heb je eraan? Zoveel getraumatiseerde mensen. Zoveel getraumatiseerde gezinnen. En, en het blijft niet alleen beperkt tot, tot, tot, tot dat ene gezin. Maar dat breidt zich ook weer uit. Dat gaat weer mee in de, in de volgende generaties. Ja. Wat heb je eraan? Mensen, laat elkaar met rust leven. laten leven. Kom op zeg. Ja, ik vind het helemaal met een je eens. Hoor. Ja. ja. Money, Money for nothing krijg je van me. Oké. Okay. Vind je het goed? Ja, ja. ben ik wel gewend. Oké. Okay. <lacht> Als je het doet, de best, hoor. Moet, oh, als je ja, wil? Ja. Ja. Ah, Oké, okay. komt al wat. I want my MTV. <laughs> dan hebben we het natuurlijk over de Dire Straits. We hebben nog negen minuten te gaan luisteren. Als u luistert naar ZFM Lunch Stanford lunch Stanford-lunch. En als u nog moet lunchen, natuurlijk een hele smakelijke lunch toegewenst. De ABM Bank, de Rabobank, al die banken, ze geven het geld praktisch voor niks. Ze krijgen het ook voor niks. En uh, Mark Knopfler met zijn Dire Straits, die hadden een vooruitziende blik. Want die zongen er een aantal jaren geleden. Zongen ze daar al over. Luister maar. The yo-yos, that's the way you do it. Money for nothing. Huh. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the end. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. Is on the air.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 Zodanig na de klok van uh, 1 uur als het Niels geweest is in de reclame luisteraars... ...komen we natuurlijk weer om vol uur bij u terug met het tweede uur van uh, Zandvoort Lunst, We ja, gaan er even een paar minuten tussenuit even wat uh, leuk uh, cabaret voor u opzoeken... ...en dan zijn we er zo dadelijk weer na uh, Niels en reclame. Tot zo.